Op het gezicht van Vladder lag verbazing. Jij had W&W &W bij je, Wouter en Walter, hier in de recherchekamer? De kok knikte. Jammer, jij was net de deur uit op weg naar de sectie toen ze hier binnenkwamen. En? Wat bedoel je? Bekende zij dat ze notaris van de hoeve hadden neergeschoten? De kok lachte. Ik heb niet het idee, sprak hij zachtgnuivend, dat de beide broertjes door gewetensvroeging worden verteerd. Spontane bekentenissen zijn van hen niet te verwachten. — Wat kwamen ze doen? De kok grijnsde. — Vertellen? — Vertellen dat ze beiden een afspraak met notaris van den Hoeve hadden? — Vanmiddag? — Inderdaad, vanmiddag. Vladder keek hem geschokt aan. — Ze waren dus op de keizersgracht. De kok knikte. Volgens de beide broers ging de afspraak tot hun spijt niet door, omdat de notaris inmiddels keurig was doodgeschoten. Fledder schudde zijn hoofd. Ik heb de agenda van notaris van den Hoeven nagekeken, sprak hij nadenkend, zorgvuldig. Er stond niets in over een afspraak met Walter en Wouter van Fluitenberg. En volgens de klerk Hendrik de Vries waren er die dag geen afspraken gepland. Het enige frappante was, dat hij geld kreeg voor een lunch in de stad. De kok krabde zich achter op zijn hoofd. Ik vermoed dat de notaris zijn handeling voor de beide broers, zoveel als doenlijk is, buiten zijn boeken en buiten zijn personeel hield, Vledder grijnste. Ze zullen, schat ik, het daglicht niet hebben kunnen velen. De jonge rechercheur keek op. Heb je de beide broers ook gevraagd waarom ze de notaris wilden spreken? Uiteraard. En? Ze hadden vanmorgen in België een bericht van overlijden ontvangen, Vledder grinnikte. Van Frederik Johannes van Fluitenberg? Zo'n valse, zoals jij die gisteren kreeg? De kok knikte. Zijn gezicht stond ernstig. Ze waren er nogal woest over. En ook een tikkeltje nerveus. Ze spraken over een gore grap, een vieze, stinkende, gore grap. Wouter van Fluitenberg, de oudste van de twee, Voerde hoofdzakelijk het woord. Hij lijkt mij bijzonder intelligent. Zijn broer Walter is veel knapper van uiterlijk, maar volgens mij meer het type van een uitvoerende domme kracht. Fledder trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Kwamen ze alleen maar vertellen dat ze een afspraak hadden met de notaris? De kok plukte aan zijn neus. Als ze werkelijk iets met de moord op de notaris te maken hebben, sprak hij bedachtzaam, dan was dat op zich wel een handige zet, Vledde gebaren voor zich uit. Voor het geval dat later mogelijk uit ons onderzoek zou blijken dat de beide broers op de keizersgracht waren gesignaleerd. De kok knikte. Bijvoorbeeld in de directe omgeving van het kantoor van de vermoorde notaris. Was die mededeling de enige reden van hun komst? De oude regisseur schudde zijn hoofd. Er was nog iets. Vledder fronste zijn wenkbrauwen. Wat dan nog meer? De kok wreef met zijn vlakke hand over zijn gezicht. Een stille wenk, een bedekte bedreiging. Aan jou? De kok knikte. Het was hun wens dat de eeuwige rust van oom Frederik niet werd verstoord. Vladder kwam wild uit zijn stoel overeind. Zijn gezicht zag rood. Ze hebben niks te wensen! riep hij geagiteerd. Wat denkt dat spulletje wel? Het is toch een besopen gedachte dat zij ons willen voorschrijven wat we wel of niet mogen doen? De kok glimlachte om de spontane reactie van zijn jonge collega. Ik was er ook echt niet van onder de indruk, sprak hij kalmerend. Integendeel, het was een dom dreigement. Dom? De kok knikte. Wouter van Fluitenberg gaf daarmee duidelijk te kennen, dat hij en zijn broer er alle belang bij hebben, dat de eeuwige rust van hun oom Frederik niet wordt verstoord. Met andere woorden, dat het hoe en waarom van zijn overlijden niet meer wordt opgerakeld. De grijze spuurder zweeg even en grijnsde breed. Ik weet niet van wie het idee is, van wie die rouwcirculaires afkomstig zijn, maar ze hebben de beide neefjes danig op drift gebracht. Vleder gniffelde. Misschien was dat wel de... Be de jonge regisseur maakte zijn zin niet af. Er werd op de deur geklopt en vrijwel onmiddellijk daarna stapte een jonge man de grote recherchekamer binnen. Hij droeg een opvallend zwarte hoed met een brede rand en rondom een glimmend lint. Een wit zijde sjaal bolde tussen de revers van zijn nauwsluitend zwarte colbert. Richard Rosendaal bleef bij de deuropening staan. Mag ik binnenkomen? vroeg hij aarzelend. De kok wees voor zich uit. U bent al binnen, sprak hij laconiek. De oude rechercheur gebaarde naar de stoel naast zijn bureau. Komt u nader? Richard Roosendaal liep langzaam op hem toe, trok de pijpen van zijn pantalon iets op en dan plaats. Ik, eh, uh, ik kom uw hulp inroepen, opende hij weifelend. Uh, Patricia, mijn zus, vond dat het beste. De kok glimlachte. Ik ben een dienaar van het recht. Waarbij wilt u mijn hulp inroepen? Richard Rosendaal verschoef iets op zijn stoel. Toen Patricia en ik dat overlijdensbericht van oom Frederik ontvingen, hebben wij daar niet zo bij nagedacht. Hoe bedoelt u? Richard Rosendaal keek de kok hulpeloos aan. Wij dachten echt dat oom Frederik was overleden en zijn volkomen argeloos naar Sint-Barbara gegaan om daar zijn begrafenis bij te wonen. De kok zuchtte. De rouwstoet kwam niet. Richard Roosendaal schudde zijn hoofd. Er was geen begrafenis, sprak hij somber. Thuisgekomen hebben wij de rouwcirculaire nog eens aandachtig bekeken en vergeleken met de circulaire die wij hebben verzonden bij de dood van ons moeder. De kok keek hem gespannen aan. En? Richard Roosendaal nam de paarsgerande rouwcirculaire uit de binnenzak van zijn colbert, legde die voor de kok neer en wees. Er staat geen datum op en geen adres, zei hij geëmotioneerd. Uit niets blijkt wanneer en door wie dat bericht van overlijden werd verzonden. De kok glimlachte. Ik vermoed dat de verzender of verzendster van die rouwcirculaires ook niet wil dat wij zijn of haar adres kennen. Richard Roosendaal gebaarde heftig. Oom Frederik is niet pas gestorven. Hij is al drie jaar dood. De kok tronk zijn wenkbrauwen samen. — Hoe bent u daarachter gekomen? Richard Roosendaal sloot even zijn beide ogen. — Die middag, antwoordde hij rustig, na onze vergeefse tocht naar Sint-Barbara, kregen Patricia en ik argwaan. We begrepen dat er iets bijzonders was met de dood van oom Frederik. Ik ben naar het bevolkingsregister gegaan. Oom Frederik woonde aanvankelijk in België, in Antwerpen. Maar na de dood van tante Lisbeth vertoefde hij het meest in Amsterdam, in een villa, die hij had gekocht aan de zuidelijke wandelweg. Dat adres had ik nog ergens. Bij het bevolkingsregister zei men tegen mij, dat om Frederik daar niet meer stond ingeschreven. En toen ik verder informeerde, vertelde men mij, dat hij al drie jaar geleden was overleden. De kok liet zijn hoofd iets zakken. Dat klopt. Richard Roosendaal keek hem verrast aan. U wist dat? De kok schudde zijn hoofd. Ik wist het niet op het moment dat ik u en uw zuster op de begraafplaats ontmoette. Pas na uw vertrek ontdekte ik zijn graf. Op Sint-Barbara? De kok spreidde zijn beide armen. Ik had u inmiddels van mijn ontdekking moeten berichten, sprak hij verontschuldigend. Ik ben er echter niet toe gekomen. Richard Rosenthal strekte met nerveus trillende handen over zijn haar. Patricia en ik zijn totaal in de war, sprak hij beverig. De ontdekking dat oom Frederik al drie jaar geleden is gestorven, heeft ons diep geschokt. Wij hadden er min of meer op gerekend dat hij ons iets van zijn geweldige vermogen zou nalaten. In verband met de ziekte van Patricia kunnen wij dat geld heel goed gebruiken. De kok ademde diep. Dat begrijp ik. Richard Rosendaal keek hem smekend aan. Wij hopen dat u ons wilt helpen. We willen weten waar en hoe oom Frederik stierf, en wat er na zijn dood met zijn bezit is gebeurd. De kok antwoordde niet direct. U en Patricia waren ervan overtuigd, dat u tot de erfgename van oom Frederik behoorde? Richard Rosendaal knikte nadrukkelijk. Oom Frederik heeft altijd gezegd, dat wij in zijn testament stonden. Weet u ook bij welke notaris uw oom zijn testament heeft laten opmaken? Richard Roosendaal schudde zijn hoofd. Daar is nooit over gesproken. De kok keek de man voor hem aan. Notaris van den Hoeve. Een zenuwtrek zwiepte over de wang van Richard Roosendaal. Die, uh, die naam stond op de rouwcirculaire, reageerde hij onthutst. De kok knikte. En vanmiddag besloot iemand dat het beter was dat de notaris er verder voor eeuwig het zwijgen toedeed. U bedoelt? Hij werd vermoord. Richard Roosendaal slikte. Waarom? De kok trok zijn schouders op. Vermoedelijk omdat notaris van den Hoeven de nalatenschap van uw oom regelde. De mond van Richard Roosendaal gleed open. Is, uh, is die nalatenschap dan al geregeld? De kok knikte. Drie jaar geleden. Het vermogen van uw oom ging naar zijn beide neven, Wouter en Walter van Fluitenberg. De ogen van Richard Rosendaal sperden zich wijd open. Dat, dat, dat, maar dat, dat kan niet, stotterde hij. Dat, dat, dat mag niet, dat, maar dat is niet goed. Dat, dat, dat kan niet waar zijn. De kok keek hem onderzoekend aan. En waarom niet? Richard Roosendaal slikte opnieuw. Oom Frederik... Oom Frederik mocht hij niet. Hij, hij kon zijn bloed wel drinken. Toen Richard Roosendaal uit de grote recherchekamer was vertrokken, liet de kok zich terugvallen in zijn stoel achter zijn bureau en dacht na. De grap met de rouwcirculaires, zo meende hij begon dramatische vormen aan te nemen. Charles van Ulvenhout had hem gezegd, Wilt u in deze zaak ooit enige klaarheid brengen, dan zult u rekening moeten houden met het ware karakter van Frederik Johannes van Fluitenberg, een man die zijn liefde nooit verlogende. Maar wat was het ware karakter van die man? Een crimineel expert, een man die zich in de misdaad schatten had vergaard, was hij werkelijk een man, die zijn liefde niet verlogende? Waarom onterfde hij dan zijn bloedeigen zoon en zijn dierbaarste nicht en neef, en liet hij zijn gehele vermogen na aan de twee kinderen van zijn oudste broer Johannes, misdadige neven, van wie hij zelf eens had beweerd, dat zij alle slechte eigenschappen in zich verenigden, die er in de genen van het geslacht van Fluitenberg voorhanden waren? Of, zoals Richard Roosendaal het kort samenvatte, hij mocht hen niet. Hij kon hun bloed wel drinken. De grijze speurder schudde zijn hoofd en zuchtte diep. Er waren geheimzinnigheden rond de dood van oom Frederik Johannes van Fluitenberg en er waren geheimzinnigheden rond zijn testament. Waarom wilde iemand dat hij opnieuw stierf? Voor de tweede keer? En stuurde, om die indruk te wekken, rouwcirculaires rond. Er bestond verder, zo overdacht hij, nog steeds een kleine mogelijkheid, dat Frederik Johannes van Fluitenberg in het geheel niet was gestorven, en dat onder de glanzende, roodgranieten steen op Sint-Barbara een ander lag. De oude regisseur zuchtte opnieuw. En notaris van den Hoeve, de enige man die omtrent al die zaken misschien ophelderingen had kunnen geven, stierf enkele uren geleden achter zijn bureau met drie kogels in zijn hoofd. De kok staakte zijn overpijnzingen en keek op. Dat was de sexy. Fledder trok zijn op. Hoe houdt het op? Dokter Rusteloos had er niet veel moeite mee, antwoordde hij nonchalant. Hij heeft eerst met een zonde de baan van de kogels afgetast. Toen hij daarna de schedel had geopend, kon hij de projectielen makkelijk vinden. De kok knikte begrijpend. Welk kaliber? 9 millimeter. Heb je ze nog bij je? Fledder schudde zijn hoofd. Ik heb ze maar direct naar uh, Harold Buis gebracht, onze wapendeskundige. Hij woont in Osdorp in de buurt van Westgaarden. Hij heeft beloofd ze zo spoedig mogelijk te onderzoeken. De kok maakte een hulpeloos gebaartje. We hebben alleen wat aan die kogels als we het wapen vinden, Vledder glimlachte. Of als er nog eens met datzelfde wapen een moord wordt gepleegd. Verwacht je dat? Ik heb het gevoel dat in deze zaak nog van alles mogelijk is. En misschien krijgen we nog eens toestemming van de officier van justitie tot exhumatie, om te zien wie er werkelijk onder die roodgranieten steen op Sint-Barbara ligt. De kok glimlachte. Aan die mogelijkheid heb ik zo even nog gedacht. De grijze spuurder keek omhoog naar de klok boven de toegangsdeur van de grote recherchekamer. Het was vijf minuten over half twaalf. Hij grinnikte voor zich uit. <laughs> Ik had nog even naar Smaller Louietje gewild om te horen of hij nog iets meer weet van W. en W., de twee illustere broertjes in het kwaad. Hij stond gevend vanachter zijn bureau op. Oh, uh, het wordt mij te laat. Fledder keek hem genuivend aan. Ben je morgen op tijd? De kok jokte naar de kapstok als mijn vrouw morgenochtend niet op de slip van mijn hemd ligt. Fledder liep hem lachend na. Draag jij hem in bed? Een normaal mens heeft toch een pyjama? De telefoon op het bureau van de kok rinkelde. De jonge rechercheur draaide zich om, liep terug en nam de hoorn op. Staande naast de kapstok bleef de kok naar hem kijken en zag hoe het gezicht van Fledder verstarde. Met een bleek gezicht legde hij de hoorn op het toestel terug. De kok liep op hem toe. Wie was dat? De assistente van dokter Achterbos. Wat is er? De dokter is dood. Vermoord? Vledder knikte. Drie kogels in zijn gezicht. Hoofdstuk 10 De mollige assistente van dokter Achterbos stond in de Saxe Wijmarlaan handenwringend aan de deur van de wachtkamer van de praktijk. Ze was feestelijk gekleed in een korte, witte bondkeep, waaronder een lange, donkere avondjurk, bedekt met fonkelende lovertjes. Met een blik vol wanhoop keek ze van de kok naar Vledder en terug. Ze hebben hem doodgeschoten, jammerde ze toonloos. Doodgeschoten! Doodgeschoten! Doodgeschoten! Ze herhaalde het alsof het begrip weigerde bezit van haar te nemen. De kok legde vertrouwelijk zijn rechterhand op haar schouder en voelde hoe haar lichaam beefde. ''Hebt u hem gevonden?'' vroeg hij vriendelijk. De jonge vrouw knikte. ''Ik was vanavond met een vriendin van mij naar Theater Carré, naar het stuk Miserable. Mijn vriendin werd na afloop van de voorstelling door haar man afgehaald en ik liet mij met een taxi naar huis rijden.'' Ze zweeg even. Ze slikte een brok uit haar keel. En toen ik thuis kwam, vond ik Joost, dokter Achterbos, liggend achter zijn bureau, doodgeschoten. De kok keek haar schuins aan. U woont hier? In zijn stem trilde verbazing. De jonge vrouw knikte opnieuw. Ik ben Poelstra, Maria Poelstra. Ik leef samen met de dokter, al zeven jaar, sinds zijn vrouw aan kanker stierf. Voordien was ik al als assistente bij hem in dienst. De kok plukte aan zijn onderlip. Had dokter Achterbos wel eens problemen met zijn patiënten? Hoe bedoelt u? De kok wuipte voor zich uit. De autoriteit van een arts is niet meer onaantastbaar, legde hij uit. Patiënten willen nog wel eens hun onvrede uiten over een behandeling of een beslissing en tot gewelddadigheden komen. Ik ken daar een paar recente voorbeelden van. U denkt dat een patiënt dit heeft gedaan? De kok negeerde de vraag. U kent alle patiënten van de dokter? Maria Poelstra knikte en wees achter zich. Die staan in de kaartenbak. De kok glimlachte. En de patiënten die niet in de kaartenbak staan? Maria Poelstra keek hem onnozel aan. Zijn die er dan? De kok boog zich iets naar haar toe. Mijn collega en ik waren hier vanmorgen om met dokter Achterbos over een sterfgeval te praten. Herinnert u zich dat nog? Zeker! Heeft de dokter na ons vertrek met u over ons bezoek gesproken? Maria Poelstra liet haar hoofd iets zakken en antwoordde niet. De kok bracht zijn rechterhand onder haar kin en tilde haar gezicht omhoog. Heeft de dokter, herhaalde hij dringender, met u over ons bezoek gesproken? Maria Poestra knikte traag. U wilde inlichtingen over het overlijden van de heer Van Fluitenberg. Kent u dat sterfgeval? Nee, de kok zuchtte. Zegt de naam van Fluitenberg u iets? Het is geen alledaagse naam. Maria Poelstra liet haar hoofd opnieuw zakken. Ik ken Walter van Fluitenberg. Een jaar of vijf geleden heb ik dokter Achterbos geassisteerd bij een kleine operatie. De kok fronsde zijn wenkbrauwen. Wat voor operatie? Maria Poelstra slikte. Walter van Fluitenberg was bij een vuurgevecht met de politie getroffen. Dokter Achterbos heeft een kogel uit zijn bil verwijderd. De kok zweeg even en streek met zijn pink over de rug van zijn neus. U bent bereid om dat eventueel onder ede te bevestigen? Maria Poelstra keek de oude regisseur verschrikt aan. Haar ogen rolden in haar kassen. Nee, nee, riep ze hoofdschuddend. Nooit! Ze liep in paniek de oude regisseur voorbij en holde de wachtkamer uit. De kok keek haar na, secondenlang. Toen draaide hij zich langzaam om en liep verder. Fledder volgde. Dokter J. H. Achterbos lag op zijn rug achter zijn bureau, naast een omgevallen stoel. Bij zijn linkeroor lag zijn verbrijzelde bril. Zijn gezicht was deerlijk verminkt. Op zijn voorhoofd, kort onder de haargrens, zaten dicht bij een, twee kogelgaten. Een derde kogel was via de rechter oogkas het hoofd van de arts binnengedrongen. Minuscule glasplintertjes glinsterden in en rondom zijn rechter wenkbrauw. De oude rechercheur bezag de situatie, koel cool en afstandelijk, met een scherpe blik voor het detail. Naar zijn overtuiging werd de arts door de kogels getroffen toen hij achter zijn bureau zat. Door de kracht van de inslagen was hij met zijn stoel achterover getuimeld en op zijn rug terechtgekomen. De kok rukte bij de doden neer en bezag nogmaals de verwondingen aan het gezicht. Er was slechts een kleine spreiding. De kogelgaten zaten opmerkelijk dicht bij elkaar. Een duidelijke aanwijzing voor het werk van een geoefend schutter. Met een zucht kwam de grijze speurder overeind en keek rond. Zijn gezicht stond strak. Het was een perfecte kopie van de moord op notaris Van den Hoeve. Een liquidatie, medogenloos en met uiterste precisie uitgevoerd. De gedachte deed hem huiveren. Bram van Wielingen kwam dreunend het vertrek binnen. Hij zette zijn aluminium koffertje in het midden van de kamer en keek uitdagend naar de kok. Wat ben jij aan het doen? vroeg hij meesmuilend. Productie opvoeren? Twee op één dag? Smiddags en s'avonds? De kok liet de spot aan hem voorbij gaan en antwoordde niet. Zwijgend wees hij naar het lijk achter het bureau. Bram van Wielingen liep op hem toe en blikte over de schouder van de oude regisseur naar de vloer. Net, net als vanmiddag, stamelde hij geschrokken. Ik zie geen verschil. De fotograaf keek op. Is er een executiepeloton op pad? De kok knikte traag. Daar lijkt het op, sprak hij somber. Qua modus operandi, opzet en uitvoering, is het beslist dezelfde moordenaar als die van vanmiddag. De grijze speurde gebaarden naar de dode arts achter zijn bureau. En ik ben er ook van overtuigd, dat onder zijn schedeldak drie kogels zitten van het kaliber 9 mm, afgevuurd met dezelfde revolver als waarmee vanmiddag notaris van den Hoeven werd omgebracht. Bram van Wielingen keek de kok zorgelijk aan. Enig idee omtrent de dader? De oude rechercheur trok zijn schouders iets op. Ideeën genoeg, maar bewijzen? Hij maakte zijn zin niet af. Bram van Wielingen slofte terug naar zijn koffertje en pakte zijn hasselblad. Op zijn gezicht lag een grijns. Ik wens je veel sterkte! De kok schonk hem een moedig glimlach. Ik heb het gevoel, reageerde hij mat, dat ik dat nodig heb. De oude rechercheur liep achter het bureau vandaan naar dokter den Koningen, die met twee onaandoenlijke broeders van de geneeskundige dienst in zijn het vertrek binnenstapte. De oude lijkschouwer drukte hem slapjes de hand. Je mag je wel tot één dode per dag beperken, sprak hij minzaam. Ik heb werk genoeg. Dokter den Koningen keek naar hem op. Je hebt beslist een vriendelijk gezicht, maar in mij bruist niet het verlangen om het te vaak te zien. Het klonk cynisch. De kok reageerde niet. Hij duwde de kleine lijkschouwer iets opzij en keek gespannen naar Maria Poelstra, die vanuit de wachtkamer wild het vertrek binnenstormde. Ze droeg nog steeds de lange, donkere feestjurk met de glinsterende lovertjes, maar haar zwarte haren hingen warrig langs haar hoofd en haar gezicht zag rood. Heigend bleef ze voor de grijze speuren staan en zwaaide met een briefje in haar hand. Ik heb de naam van de moordenaar! De kok keek haar verward aan. De naam van de moordenaar, herhaalde hij ongelooflijk. Maria Poelstra knikte. Ik vond dit briefje boven, half onder het telefoontoestel geschoven. Dokter had nog een afspraak met een patiënt om negen uur. De kok nam het briefje van haar over. Fledder kwam achter hem staan en las over zijn schouder mee. Rozendaal! lispelde hij geschrokken. Richard Roosendaal. De rechercheurs reden in hun golf van de saxon wijmarlaan weg. De kok trok rillend de kraag van zijn regenjas omhoog. De novembernacht was koud en de motor van de wagen had zijn bedrijfstemperatuur nog lang niet bereikt. Fledder blikte opzij. Wil je direct terug naar de kit of gaan we hem eerst arresteren? Wie? Richard Roosendaal. De kok schudde zijn hoofd. Als Richard Roosendaal deze moord heeft gepleegd, dan is hij ook verantwoordelijk voor de moord op notaris van den Hoeven. Vledder liet zijn stuur even los en spreidde zijn beide handen. Kan dat niet? De kok knikte traag. Richard Roosendaal kan tot het vermoeden zijn gekomen dat hij en zijn zuster Patricia door manipulaties van notaris van den Hoeve en dokter Achterbos een deel van de erfenis van hun oom Frederik zijn misgelopen. Een wraakactie! De kok trok een bedenkelijk gezicht. Ik heb daar gevoelsmatig moeite mee, sprak hij aarzelend. Het zou betekenen, dat Richard Roosendaal in zaken de dood van oom Frederik over meer kennis en informatie beschikt dan wij. En dat idee heb ik tijdens ons onderhoud met hem niet gekregen. Fledder klapte met zijn vuist op het stuur. Hij had een afspraak met dokter Achterbos om negen uur. Dat was voordat hij zo rond de klok van tien uur bij ons aan de Warmoestraat kwam. De jonge regisseur snoof. Over die afspraak heeft hij met geen woord gerept. De Kok keek zijn jonge collega van terzijde aan. Een bewijs van moord? Fledder zwaaide heftig. Hij wist van het bestaan van die dokter Achterbos. De Kok grinnikte. Is dat zo moeilijk? Hij kan bij het bevolkingsregister hebben vernomen dat dokter Achterbos in zaken de dood van zijn oom de verklaring van overlijden had afgegeven. En daarna het plan hebben opgevat om aan de dokter enige opheldering te vragen. De oude regisseur zweeg even. Bovendien staat die naam op die valse kennisgeving van overlijden. Fledder bromde. Oh, en toch vertrouw ik hem niet. De kok negeerde die opmerking. Herinner jij je een schietpartij met de politie, waarbij Walter van Fluitenberg zou zijn betrokken? Fledder trok zijn schouders op. Oh, er zijn de laatste jaren zoveel schietpartijen geweest. Dat is niet meer bij te houden. De kok koude op zijn onderlip. Van Fluitenberg. Van Fluitenberg, die naam zegt mij niets, sprak hij bitter. Dat waren de laatste woorden van dokter Achterbos vanmorgen. Nu blijkt dat hij wel degelijk een Van Fluitenberg kende, Walter van Fluitenberg, en bereid was om een politiekogel uit zijn beeld te verwijderen. Vladder knikte met een ernstig gezicht. En vermoedelijk, formuleerde hij voorzichtig, Wist Walter van Fluitenberg vooruit dat een dergelijke bereidheid bij dokter Achterbos voorhanden was? De kok zuchtte. We kunnen gevoeglijk aannemen dat dokter Achterbos tot heel veel zaken bereid was. Een loesje, dokter. De kok grijnsde. Zelfs in de literatuur vormen artsen en misdaad een gewilde combinatie. De oude regisseur trok zijn veiligheidsgordel iets losser. En liet zich knorrend onderuit zakken. Navolgelingen van Hippocrates en de heilige Herman, dat bromde hij, zijn in het verleden wel vaker met elkaar in conflict gekomen. Ineens kwam hij weer omhoog, een verschrikte uitdrukking op zijn gezicht. Peter van Oosterwijker! Fladder keek hem verward aan. Wie uh, of wat is Peter van Oosterwijker? De kok gebaarde heftig. Bij de broers van Fluitenberg. M.G. van den Hoeve en J.H. Achterbos, stond er nog een naam onder die valse kennisgeving van overlijden. En? De kok verschoof onrustig op zijn stoel. Begrijp je het dan niet, riep hij geagiteerd. Van den Hoeve en Achterbos zijn beide vermoord. Fledder reageerde geschrokken. Je, je hebt gelijk, stamelde hij. Als je van het lijstje op die valse kennisgeving van overlijden uitgaat, dan is Peter van Oosterwijker de volgende man die op de nominatie staat om, om te worden vermoord. De jonge regisseur blikte op zij. Maar wie is Peter van Oosterwijker? Vledder wreef met zijn duim en wijsvinger langs zijn neus in zijn ooghoeken. Ik heb slaap, gromde hij. De jonge regisseur schoof een dik telefoonboek van Amsterdam van zich af. Ik kan toch moeilijk midden in de nacht alle mensen met de naam van Oosterwijker uit hun bed bellen en vragen of ze zijn vermoord. De kok schudde zijn hoofd. Dat lijkt mij ook geen goede vraagstelling, sprak hij ernstig. De oude regisseur wees naar het telefoonboek van Amsterdam. En daar zul je hem ook niet in vinden. Volgens het valse bericht van overlijden woont Peter van Oosterwijker in Baren. Vledder vreef over zijn blonde haar. Je hebt gelijk, verzucht hij, in Baren. Dat was ik even vergeten. De jonge regisseur keek op. Jij bent van nature een nachtbraker, maar ik niet. Op dit uur van de dag ben ik niet zo helder meer. Het klonk als een verontschuldiging. De kok liet zich in zijn stoel achter zijn bureau zakken. Bel de heer Kruidenwinkel. Fledder keek hem niet begrijpend aan. Wie is de heer Kruidenwinkel? Kok wees naar zijn bureau. Zijn telefoonnummer staat bij mij op de molen. De heer Kruidenwinkel is referendaris bij het bevolkingsregister van Amsterdam. Ik ken hem persoonlijk en hij heeft mij toegezegd dat ik in noodgevallen een beroep op hem mag doen. Midden in de nacht? De kok knikte. Juist, midden in de nacht. Hij strekte zijn wijsvinger naar Fledder uit. Zeg de referendaris dat het een zaak is van leven of dood en vraag hem op het adres van een man genaamd Peter van Oosterwijker, die... Vledder onderbrak hem. Die man is referendaris bij het bevolkingsregister van Amsterdam. Precies. Vledder keek hem niet begrijpend aan. Die Peter van Oosterwijker woont in Baren, de kok knikte. Je liet mij ook niet uitspreken, reageerde hij geduldig. Het adres van een man genaamd Peter van Oosterwijker, die bij het bevolkingsregister van Amsterdam in dienst is, of is geweest. De rechterhand van Vledder reikte naar de telefoonmolen op het bureau van de kok. Halverwege hield hij in en keek met een troebele blik omhoog. Bij het bevolkingsregister van Amsterdam in dienst is, of is geweest, herhaalde hij vragend. De kok knikte nadrukkelijk. Ik heb een sterk vermoeden, sprak hij bedachtzaam, dat Peter van Oosterwijker de man is, die drie jaar geleden vergat het overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg op de computeruitdraai voor de politie te plaatsen. Hoofdstuk 11 De kok keek naar Vledder, die het telefoongesprek had beëindigd en de horen op het toestel teruglegde. Wat zei Kruidenwinkel? De jonge regisseur maakte een vermoeid gebaar. Hij moet zich eerst aankleden, zijn auto uit de garage halen en naar het bevolkingsregister aan de herengracht rijden. Dat duurt nog wel even. En dan hoopte hij maar dat daar de personeelsadministratie voor hem toegankelijk is. De kok tuitte zijn lippen. Hmm, dat lukt wel. Hij heeft mij in het verleden diverse keren geholpen. De oude regisseur knipt zijn wenkbrauwen samen. Uh, kende hij een man met de naam van Van Oosterwijker? Vledder schudde zijn hoofd. Die kende hij niet. Maar dat was volgens de heer Kruidenwinkel niet zo verwonderlijk. Het personeelsbestand was nogal omvangrijk. Bovendien waren er de laatste jaren veel mutaties. Uh, hij had geen bedenkingen. Ik bedoel, hij toonde zich bereid om voor ons in de personeelsadministratie te duiken. Vledder knikte. Voor ons, sprak hij met een grijs, voor rechercheur de kok, zei hij, doe ik alles. De oude rechercheur glimlachte. Dat alles zal zo wel zijn beperkingen hebben, sprak hij relativerend. De grijze speurde trok een bedenkelijk gezicht. Toch vreemd dat die Peter van Oosterwijker in de telefoongids van Baren en Soes totaal niet voorkomt. Vledder zuchtte. De inlichtingendienst kon mij niet helpen en ook de politie in Baren had nog nooit van ene Peter van Oosterwijker gehoord. De kok kauwde op zijn onderlip. Hmm, laten we hopen, sprak hij met een zorgelijk gezicht, dat de moordenaar van notaris van den Hoeven en dokter Achterbos net zoveel moeite heeft om hem op te sporen als wij. Fledder keek hem gespannen aan. Denk je echt uh, dat zijn leven gevaar loopt? De kok knikte nadrukkelijk. Naar mijn overtuiging is er iemand fanatiek op uit om alle getuigen rond de dood van Frederik Johannes van Fluitenberg uit de weg te ruimen. Fledder keek hem vragend aan. En uh, als je het adres van die Peter van Oosterwijker hebt, wat dan? De kop zwaaide. Dan mobiliseren we direct de politie ter plekke en gaan erheen, waar ook, al was het in Tietzakstra deel. Fledder wees naar de grote klok boven de toegangsdeur. Nu nog, riep hij onthutst. Kijk eens, het is bijna drie uur. De kok maakte een hulpeloos gebaar. We kunnen die vent toch niet laten vermoorden? In zijn stem vibreerde de wanhoop. Bovendien is Peter van Oosterwijker vermoedelijk nog de enige man die opening van zaken kan geven, die ons kan vertellen wat er drie jaar geleden rond het overlijden van Frederik Fluweel precies is gebeurd. Vladder keek hem maar gewanend aan. Zou die dat doen? Wat bedoel je? Onze toedracht vertellen? De kok knikte. We maken een redelijke kans, antwoordde hij rustig. Als we hem duidelijk kunnen maken dat hij zijn leven slechts kan redden door ons de waarheid te openbaren, dan gaat hij misschien door de knieën. Fledder grinnikte vreugdeloos. Ook als zijn aandeel niet groter is dan het vergeten van het plaatsen van het overlijden op de computer voor de politie? In zijn stem klonk twijfel. De kok stond van zijn stoel op. Als Peter van Oosterwijker ons wil zeggen in wiens opdracht hij dat destijds deed, dan komen we toch dicht bij de bron. De oude regisseur kwam achter zijn bureau vandaan en begon door de grote recherchekamer te stappen. Hij deed dat graag. In de cadans van zijn tred lieten zijn gedachten zich gemakkelijk ordenen. Het zoemen van een defecte TL-buis boven zijn hoofd stoorde hem niet. Hij was er in de loop der jaren aan gewend geraakt, dat wel ergens in de Grote Recherchekamer een tl defect was. Wat was er voor vreemd, zo bedacht hij, aan de dood van Frederik Johannes van Fluitenberg? Met welke geheimzinnigheden was zijn sterven omgeven? Waren zijn beide criminele en uiterst gewelddadige neven Wouter en Walter nu op oorlogspad, en waarom? had die valse rouwcirculaire hen tot een reeks wanhoopsdaden geïnspireerd? Van wie was dat valse bericht van overlijden afkomstig? Wat wist de man of vrouw die ze had verzonden, en wat was zijn of haar doel of oogmerk? Welke duistere rollen speelden Patricia en Richard Rosendaal en Charles van Ulvenhout? Was Freddy, de natuurlijke zoon van Frederik Fluweel in Antwerpen, zich plotseling bewust geworden, dat ook hij rechten had op het ontzaggelijk vermogen van zijn vader? En waarom eerst nu, na ruim drie jaar? En welke wegen had hij bedacht om die rechten te realiseren? De vragen stormden op hem af. Ineens stond hij stil. De telefoon op zijn bureau rinkelde. Fledder boog zich voorover en nam de hoorn op. Het duurde maar kort. Met een wit, vertrokken gezicht legde de jonge regisseur de hoorn op het toestel terug. De kok liep op hem toe. Was het kruidenwinkel? Fladde knikte. Hij belde vanaf het bevolkingsregister. En? De jonge regisseur keek naar hem op. Peter van Oosterwijker is dood. De kok reageerde geschrokken. Vermoord? Vledder schudde zijn hoofd.